Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Zandvoort stroomt vol. Over een uur staat de kwalificatie op het programma... en wordt bekend vanaf welke plek Max Verstappen morgen vertrekt. Voor de Nederlandse coureur is het zijn eerste echte Grand Prix van Nederland. Al voelt het wel vertrouwd, zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Want Verstappen rijdt ook thuis races in Oostenrijk, in België, zelfs in Spanje. Hij is gewend aan oranje tribunes, aan oranje rookbollen... en aan snolle bolletjes en alles wat erbij hoort. En uh, ja, dat... Volgens mij, hij, hij gaat er niet sneller van, maar zeker ook niet langzamer. Dus hij geniet ervan, maar hij laat zich niet afleiden. En dat is denk ik precies wat het uh, moet zijn. Eerder vanmiddag was de laatste vrije training. Die lag ruim 10 minuten stil doordat Ferrari-coureur Carlos Sainz... in de tweede bocht de macht over het stuur verloor en crashte. In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn 17 mensen om het leven gekomen... door vreugdeschoten van de Taliban... De terreurorganisatie vuurde in de lucht omdat er een overwinning zou zijn geboekt op een verzetsgroep. Maar de verzetsleiders zeggen dat daar niets van klopt. Het Banksy kunstwerk, dat drie jaar geleden deels door een versnipperaar ging, wordt in oktober opnieuw geveild. In 2018 werd het verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over en waarschijnlijk werd het werk daardoor meer waard. Want de opbrengst wordt nu geschat op zeker 5 miljoen euro. En vanavond speelt Nederland weer een kwalificatiewedstrijd, dit keer tegen Montenegro. En dat is niet zomaar kat in het bakkie, zegt bondscoach Louis van Gaal. Er zijn slimme lepen, zoals we dat zeggen in Nederland, uh, spelers. En dat maakt het uh, weer lastig. Maar ze zullen waarschijnlijk op dezelfde wijze gaan spelen als uh, Noorwegen. Tegen de Noren had Oranje het van de week lastig. Het elftal kwam niet verder dan 1-1. Tegen Montenegro moet Nederland eigenlijk winnen om uitzicht te houden op het WK volgend jaar. Van Gaal probeert zijn elftal op scherp te zetten. Door uh, zeg maar de spelersgroep uh, te triggeren met beelden, met, met uh, verbale uitspraken... Uh, met trainingen. De wedstrijd tegen Montenegro begint vanavond om kwart voor negen in Eindhoven. Het weer, de dag is bewolkt begonnen, maar het zonnetje breekt langzaam overal door. Het wordt zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Viede bij knopend Rottepolderplein twee kilometer met een kwartier op onthoud en dat komt door een brugopening. Tot zover de verkeersinformatie.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 No phone, who's this? Switched up when you high, switched to switch. You may only see me in my IG pictures, and that's sure. You. You're bad, not mine. Told you one time, if you waste my time, I'ma make you feel like on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, baby deep down, and I'ma let you know I want you to be the a lover like Prince in '79. See dat de plaat op uh, Paul Session uh, weer terug is bij CFM. En dat betekent uh, CFM uh, Race Radio uiteraard in het weekend... na 36 jaar weer terug in de Zandvoortse Duinen. We hebben het uh, over de, de Grand Prix van de Formule 1. En uh, daar gaan wij uh, dit weekend uh, heel veel aandacht aan besteden. We beginnen vanmiddag om 2 uur. Want uh, er gebeurt nogal wat uh, op het circuit... en daarom heb ik een van onze uh, race-reporters uh, bij me genomen. Jaap Koper, goedemiddag Jaap. Ja, goedemiddag. Rob. Goedemiddag, goedemiddag. Een welkom. is een lange tijd uh, geleden. Ja, no, dat is zeker een uh, tijd geleden. Uh, jij zei de Zandvoortse Duin. Ik zou bijna zeggen Zandvoortse Zandbak. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, hè? Ja, <laughs> ja uiteraard. Ja, het waait behoorlijk. Dus uh, ja, heel, ja, heel er, zijn, er zijn een aantal rijders die hebben dat al een beetje uitgeprobeerd. Hè? Een beetje te lang over de curbstones heen gereden. En dan ligt er ook het al, nodige al, al, alweer op de baan. Dus dan moet je... Uh, Weer geweldig mee uitkijken, maar goed. Uh, we zullen straks ook van Willem horen, want uh, Willem van Denzen hebben we op het uh, squeeze zitten. Die zitten in een van die, uh, op de, een van die tribuneplaatsen in uh, de arena, zoals ze dat noemen, bij de Hans-Eernsboog. Daar zit hij. Dus dat horen we dan wel straks, om een kwart over twee. Gaan we live schakelen, helemaal leuk. Ja. Uh, half drie, uh, het weer. Want wat uh, staat er ons te wachten? Krijgen we... Belgische toestanden zoals vorige week. Dat je met je rubberen bad eend uh, misschien nog iets moet doen. Nou, ik denk het niet. Als ik zo naar buiten kijk, uh, dan, uh, dan is dat allemaal niet nodig. Uh, kwart voor drie, dan hebben we wederom Willem. Want dat uh, is uh, dan uh, een beetje vlak voor de kwalificatie. Want die begint om drie uur. En dan hebben wij om half vier de evenementenagenda. Nou, eigenlijk uh, kan kort zijn over die evenementenagenda. We hebben er maar eentje. En dat is uh, wat we dit weekend gaan doen. Dus daar uh, ga ik ook niet moeilijk over doen. En uh, dan hebben we uh, dan om kwart over vier Pit Report hoeven we ook niet moeilijk te doen, want dan is Willem allemaal nog een keer in de uitzending... en om half vijf hebben we nog het dier van de week. Ben ik er dan? Ja, en dan gaan we ook nog naar uh, Roos nou, nou, nou, van Buringen nou, nou, nou, nou, schakelen. Nou, nou, want dan uh, gaan we ja. eens even kijken hoe het in het uh, dorp is. Nou, zijn we ook benieuwd naar uh, Jaap. Nou, uh, kortom, Raceradio is begonnen bij uh, CFM. Uh -huh. En morgen ben je ook van de partij, hè? Tussen 12 en zes uh, uur dat met uh, uh, Race Radio. Dan wordt het een beetje een marathon uh, uitzending, maar dat vind ik niet erg. Ik, uh, ik zie wel hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Uh, ik ben zelf ook uh, op pad geweest ik heb een paar. Zandvoorters gesproken en ook nog wat mensen die aan het ondernemen zijn hier in dit dorp tijdens dit weekend. Dus ik denk dat ik wel, wel wat materiaal heb. En bovendien, we hebben ook nog een hele actueel interview met David Bolenburg. Vanmorgen opgenomen is. Dus. Kijk, helemaal goed. En de derde vrije training hebben we net gehad uh, op het uh, circuit. Daarover straks uiteraard veel meer van uh, collega Willem van Denzen. Mm. En vanmorgen al uh, de Formule 3 race. En ik vond het zo lekker dat het geluid weer zo lekker hard klonk uh, in uh, Zandvoort. Zou ik je wat sterker vertellen? Ik, ik was er hier op weg naar de studio. En op een gegeven moment, ik uh, reed over het Visserspad. Het stuk uh, vanaf de fietstunnel richting de Sophiaweg, Want ik denk ja, je moet toch ergens uh, hier naartoe komen. Maar de Formule 1 was op dat moment bezig. Joens, Amber. Nee, Je klopt. Je hoort ze helemaal niet. Beter Formule 3. Dat, ja, dat, dat, dat Formule 3 en Porsches uh, die klinken nog uh, veel uh, luider dan, uh, dan de Formule 1. Dus ik uh, weet niet waar die mensen zich druk over maken. Maar goed, het is een persoonlijke mening. Nou ja, wij gaan uh, er lekker tegenaan met ja. uh, Race Radio. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En heb je de grootste fietsenstalling van de wereld uh, gezien? Ja, daar ja, <laughs> hoef Die staat nou in Zandvoort. 60.000 uh, plekken. En overal uh, bij, uh, bij de woningen. Nou ja, ik heb het ook gezien op de Van Lennepweg bijvoorbeeld. Uh, Voorbeeld, staat het helemaal vol daar bij die uh, flats... Gewoon helemaal volgepropt uh, met, moet je met, met fietsenstallingen. Moet je niet een, een schep hebben om al die fietsen voor je deur weg te krijgen of wat dan ook? Sterker nog, ze staan ook tegen mijn balkon aan, Jaap. Oh, oh nou ja, uh, nee, gewoon nee, een vind ik hem... vind... nee, van... nee, nee, nee, ik heb uh, toestemming gegeven. Ze oh, vroeg okay. het heel uh, okay. aardig, ja, me. Maar de... ja, ik had uh, mijn racepet op, dus ze denk, ja, aan hem kunnen we het vragen? <laughs> ja, ja, dat dat wel vragen. Uh, ah, ja, ja, dat was logisch. Dat was uh, buiten levensgevaar, <laughs> zullen we maar zeggen. Je wordt niet met pek en hier door het dorp heen gestuurd door... Racebands of wat Nee, zo nee, is het. Gaat niet goed. Sowieso, maar ze zijn lekker allemaal uh, op de fiets naar Zandvoort toe. En ook uh, dat liedje dat hoor je veelvuldig uh, dat ze dat uh, zingen als ze langslopen. Dat is zo leuk. Wij uh, zenden hem al uh, maanden uit uh, bij uh, CFM. En nu is ze ook opgepakt door het grote publiek. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe.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 Geweldig En daarmee zijn we ook meteen de groenste race, volgens mij, van de hele wereld. Uh, ja, is, ja. Dus hoor ik een bedoel. hele hoop gemopper en zo. En dergelijke, Dat gaan we straks nog wel even hebben. Maar we gaan allemaal lekker op fietsen richting Zandvoorts. <middels> Dan fiets ik erop. Want ik wil aan wie iedereen wil alles zien. De laatste mooie dagen van de Alhoewel het jaar, misschien. Niet alle welke mensen wenden daarom jongens mooi aanwezig. Ik wil aan weer iedereen de deur een beetje Maar achteraf een tel te maken gaat weer. Aanke zo'n fiets en een beetje veertig. Een stukje blijven spieken dan de Heer, die en lekker zoals bars en zijn, het muziek. De vind ik durf, weet niet s'nil. Dat gif van z'n lamp. Wie daarmee wie daarmee wie daarmee waart, fan. Daar mogen we als Zandvoort best trots op zijn dat heel veel bezoekers van de Dutch GP met de fiets naar Zandvoort toekomen. Speciaal voor die fietsers hebben we deze gedraaid. Hè. Skik en op fietsen. Nou, het aftellen is begonnen. We gaan schakelen naar het circuit van Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dan hebben we het over het uh, aftellen richting de start van de Formule 1 morgen. Hè. Na 36 jaar weer terug in de duinen. Eén dag te gaan, 43 minuten en 45 seconden. En dan uh, gaat het daar uh, van start, Willem. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ja, dat klopt helemaal, uh, Rob. Dan gaat de kwalificatie van start en de kwalificatie heel belangrijk uh, natuurlijk. Want soms wordt niet het makkelijkste om in te gaan halen. Dus ja, trek je van Paul, dan heb je al een uh, half dubbeltje voorstom, uh, zullen we maar zeggen. Ja, dus het is uh, belangrijk voor Max uh, dat hij inderdaad uh, de pol gaat pakken. Ja, dat is zeker. Maar niet alleen voor Max, uh, voor iedereen eigenlijk. We uh, zijn er... Uh, dan ja, weet je al dat ze kansloos zijn daarop, maar er zijn er toch een aantal uh, die daar ook op zullen. En met name natuurlijk uh, doen ze Hamilton en Valtteri Bottas. En lachen de Ferrari ook niet uit. Die waren vanmorgen niet uh, op hun best natuurlijk. Uh, Leclerc die kwam niet verder dan de negende uh, plaats. En uh, Carlos Sainz, ja, uh, yeah, die... Uh, die hij heeft helemaal uh, niet zo bereikt hij uh, het enige wat hij bereikt heeft, heeft uh, vanmorgens schade rijden, maar uitsluiten doet ze zeker niet. Zeker aan de hand van uh, wat we gisteren hadden gezien. Toen hadden we in de vrije trainingen en een 1-2 montonari. Dat was toen Charles uh, Leclerc met de snelste tijd en zijn teamgenoot, uh, Carlos Sainz, die was daarin uh, tweede. En dan hebben we het over uh, Leclerc. Nou, die heeft ook nog een uh, klein broertje, <laughs> die reist inmiddels ook. Die reist in de Formule 3. En die is uh, de eerste race van het weekend hier uh, te winnen... onder de toezien van zijn uh, grote broer en Ferrari-rijder Charles uh, Die is de 3-race door de vrachtingslustrijen. Hij heeft daar wel een moeten vestigen. Voornamelijk met de uh, Amerikaan Loris Dedge. Loken, in te Maar uiteindelijk was het toch uh, Leclerc die aan het kosteind trok. Dus, uh, gaat het uh, zo door met de familie uh, Leclerc. Ja, dat is een fijn, je bent hier in Zandvoort. Ja, was dat eigenlijk een uh, verrassing dat uh, Leclerc uh, vanmorgen gewonnen heeft? Want volgens mij staat hij nog niet zo hoog in de rangschikking uh, op dit moment bij de Formule 3. Nee, nee, maar het, het was zeker niet zijn uh, eerste uh, Formule 3-overwinning hoor, uh, die hij behaald heeft uh, dit seizoen. Uh, Formule 3 een uh, erg competitief uh, veld is dat. En met name is hij een beetje op en naar de plek, Want ze rijden drie races uh, per weekend. En hij heeft in geen enkele race op punt gehaald. Ja, dan uh, spookt de concurrentie uh, uit natuurlijk. Ja, dat is, uh, dat is uh, te begrijpen. Nog even wat anders. De Paul is heel erg uh, belangrijk. Straks om drie uur gaan we kwalificeren voor de Formule 1. Maar uh, we hebben natuurlijk ook nog de andere klassen uh, die rijden... en die moeten ook uh, kwalificeren. En uh, ja. hoe belangrijk is het voor de andere klassen... waaronder de Porsche op uh, welke plek je van start gaat... Ja, zelfs een lakenpak eigenlijk uh, alhoewel uh, Ik denk dat de voorzus misschien nog wat moeilijker inhalen is. En het is meer een uh, kwestie van verdedigen en uh, wil je in de aanval, dan om meer om dus met die uh, voorganger uh, te, in de fout te gaan. Die kwalificatie is zojuist uh, afgelopen. Ik zie wel dat uh, Lucas uh, Keuler uh, daar de snelste tijd in heeft uh, gereden. We hebben natuurlijk... Uh, en ja een heel Nederlanders in die Porsche Cup de regerend kampioen de Poorde. dit seizoen staat hij ook onder aan de wedstrijd. Ze hebben met zo'n korte tijd nog drie races te gaan, dus dat is morgen. En volgende week in Porsa hebben de Poortjes twee races. Ziet er toch naar uit dat Mario toch wel op weg is om die titel te gaan herhalen. Dat is heel mooi natuurlijk. Wat ook heel opmerkelijk is, uh, dat vind ik, uh, ja, ik ken heel dezelfde naam, dat goed door die Maurits, een van 16 jaar, een Nederlands jockey, en die heeft vorige week op uh, Spa dan in de Supercup zijn de buurt gemaakt. Dat deed hij ook wel erg goed en die heeft zich hier gequalificeerd als achtste. Uh, nou, voor zijn 16-jarige tussen uh, allemaal oude rotten, of oude rotten, ik bedoel niet qua leeftijd, maar ervaren uh, rijders ...in een veld van uh, 34, 36 euro's. Ja, dan mag hij een beetje van nemen, toch? Ja, dat is zeker een talentje die we in de gaten moeten gaan houden, Willem. Ja, zeker uh, met het oog op de ja, toewagen, uh, racers, lange afstandsracers. Uh, ja dat uh, lukt voor dat jongen uh, toestemt uh, to toekomst voor zich. Hey, hoe ervaar jij het eigenlijk uh, om op het? Uh, nou ja, vernieuwde circuit uh, aanwezig te zijn en weer bij de Formule 1 na 36 jaar. Ja, op zo'n wordt dat. Ja, ah. ik vind het geweldig als ik deze. Ik ben nu in de arena, nou, als ik daar rondkijk. Ik weet niet, speelt Nederlands zelfs al vanavond. Ja. Ja, maar nou, ze kunnen er met z'n allen bij gaan zitten, Want er is zijn het... er maar weinig die niet in het oranje zijn. Is dat zo? Want ik heb gisteren ook nog een aantal mensen met een juichkeep zien rondlopen. Zitten ze ook voor je in datzelfde vak, of niet? Ik heb nog wel zo'n een juichkeep voor je, hoor. Ja, ja, wie niet? Uit, doe maar niet, Willem. Nee, dat is niet nodig. Nee, gisteren was natuurlijk Super Friday. Ja. En er waren veel kaarten die... Uh... Voor de helft van de kruis dacht ik uh, via Jumbo verkocht zijn. En die uh, die komt van de Jumbo af. Dus die werden volop uitgedeeld door uh, Jumbo. Vandaar dat je er uh, wel een aantal hebt volgens... zien lopen daarmee. Ja, volgens mij hadden ze nog een uh, stapeltje liggen van het EK. Wat ze niet uh, kwijt konden. Maar ja, die Nederlanders nou, hadden ook geen... Een stapeltje. Ah, dat denk ik ook wel. <laughs> het vrachtwagentje vol. Ah, <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou, ja. hoe is het met de pinautomaat? Doet hij het alweer of niet? ja dat pinnen uh, okay. ja. die die uh, gisteren was dat uh, ja even een storing natuurlijk ja, nou ja dat kan je niet door organisaties heen uh. willen want uh, in Amerika hebben ze altijd zo'n zo gasten die met zo'n popcornbak uh, uh, door over de tribunes uh, heen loopt uh, of door de tribunes heen loopt dat zou ook een idee zijn voor, uh, voor dit evenement dat je zo'n Amerikanen met, uh, met broodjes en uh, en, ja, en bier ja, maar... en, uh, die moet ook betaald worden, toch? Met zinnen. En die lopen hier ook hoor. Uh, ja, dat is goed. Kijk, kijk, en met kijk. Met ijzer, met uh, ja. product van een van de grote sponsoren. En dan kan jij rijden, uh, wat dat is. Ja, dat, uh, dat zal die, die supermarktketen uh, wel wezen, uh, denk ik. <laughs> ja. Ja, en dan heb je nog 0.0 uh, iets, geloof ik. Dus uh, Ja. Er staat er een die die koud uh, kou Ja, <laughs> Het vervelende is, ja, mensen... Uh, er zijn die klaar, ja, slecht geregeld. Ja, maar als je Formule 1 had en er zitten 70.000 man en 60.000 die denken: we gaan even wat verdrinken drinken en te eten halen. Ja, dan kan je niet verwachten dat je meteen aan de beurt bent. Nee, er gebeurt even niks op circuit. We gaan even een patatje halen of zo, dat is handig. Wat zeg je? Nee, we gaan even een patatje halen als er even helemaal niks gebeurt op het circuit. Ja, dat denkt iedereen natuurlijk. Nee, maar dat gebeurt wel wat anders. Dat is juist het mooie. Dat we voor, voor, voor, maar een eh, groot deel van de community, voor één uh, persoon, Max, die rijdt niet. Dan rij je naar Corsi op de mule 3. Nou, we gaan in de band rond. Ja. Ja, wat... Dan krijg je een piek. Ik weet ook dat onze collega's van SIGO het hele weekend daar live aanwezig zijn op het circuit Zandvoort. En ik zag die Robert Dornbos net al gewoon op het rechte eind een stukje lopen en een beetje zwaaien. En een beetje praten door zijn microfoon. Dus waarschijnlijk was het even een moment dat geen auto's reden in ieder geval. Nee, nu ook die Porsche. De afgelopen. is afgelopen, we gaan namelijk een van de... Maar het kaartje kaartjes nu leen houden, dat wordt hier flink geënterteend. Je hoort het past wel op de achtergrond. Daar mm -hmm. staat een DJ uh, te draaien en hier loopt iedereen op te zwijnen, om te zwaaien... ...en de VVB, weet ik veel, wat allemaal. Dus yeah. een en deel van Ineens vindt prachtig en, uh, ja, dat is leuk. wat helemaal meespeelt, natuurlijk. Nee, oké. Waar we heel gelukkig mee zijn, dat is het weer. Ja, en jij hebt toch CFM in je oortjes zitten. Dus je hebt helemaal geen last van die DJ die daar bij zich is, Willem. Toch? Dan moet je hem op wat meer volume uitzetten. Het maakt meer herrie af en toe in die DJ dan de Formule 1. Weet je wat? We gaan ons best doen. En dan komen we zo rond tien voor drie bij je terug. Dankjewel, Willem. En tot straks. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my.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 I'm the bij CFM hadden net een uh, primeur. Wat het was voor het eerst sinds het bestaan van deze lokale omroep... dat wij schakelden naar het circuit voor de Formule 1. Ja, want uh, 36 jaar geleden, Jaap, hadden we nog geen uh, CFM uh, in Zandvoort. Nee, wel dat piraat. Dat is uh, 31 wel, jaar geleden. Uh, wel piraat, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben de connection <lacht> een beetje kwijt, Jaap. Uh, ja, maar ja goed. de Delta-vliegers die, die waren toen ook al erg laag uh, in dat jaar. Dus, uh, ja, ik dank u. <lacht> Wat hebben we daar nou weer aan? Ja, nou weet je wat, het is half drie geweest. En, uh, ja, we die Jaap heeft huiswerk iedereen, gedaan en uh, het weer voor de komende dagen. Nou, ja, schijnt er schijnt het zonnetje bij Jaap of uh, niet? Bij mij altijd wel. Maar dan is het of, goed. Het, of het uh, voor iedereen geldt, dat is vers twee. Maar goed, uh, eventjes voor de mensen die dat willen weten. Vandaag, kijk maar naar buiten zou ik zeggen. Want op veel plaatsen is het grijs begonnen. Dat klopt ook. Uh, maar uh, tegen de middag begon het zonnetje... Uh, zo waard wordt te breken en inmiddels waait er een matige noordoostenwind. En dat is wel te merken, want we horen helemaal bijna niks eigenlijk van het, uh, van het circuit uit. En het is zo'n 20 graden. Ik zou, steek je vinger maar in de lucht en dan weet je wel hoe warm het is. Uh, morgen is er vrij veel zon, maar er is ook sluibewolking zichtbaar. Het blijft droog en het wordt ongeveer 22 graden. En maandag, als iedereen alweer opgekrast is richting Monza want dat uh, wordt uh, afbreken en dan lekker naar Italië gaan... Uh, houden wij in ieder geval de zon. En is er ook vrij veel sluierbewolking aanwezig. En in de middag kan de zon enigszins wazig schijnen. je doet het niet of nauwelijks. En het wordt zo'n 23 graden. Dan nog even de dagen daarna. Want de zon gaat echt flink schijnen. En het blijft droog. en Waait de meest matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt dinsdag tot en met donderdag door naar zo'n 24 tot 26 graden. Dat zal ook hier in deze contraille wel gaan lukken. Wauw. Vanaf donderdag stijgt de kans wel op een regen- of onweersbui, maar wie maalt erom? En de dagen daarna gaat het kwik weer langzaam omlaag. Ja, dat zit ten slotte in september. Volgend weekend is het 20, 21 graden... en dan hebben wij het strand weer voor ons alleen. Hé, hey, en wij gaan lekker zomeren volgende week. We hebben er zin in, uh, uiteraard. Dank voor het uh, Rico Weer. En uh, uiteraard is dat ook uh, na te lezen op uh, internet onder uh, Rico Weer. Even zoeken en dan kom je er vanzelf ja, wel. Uh, hij heeft tegenwoordig een blogspot, uh, dus daar moet je uh, zoeken. RicoWeerblogspot.com En dan uh, blijf je op de hoogte van het weer hier in de regio. GFM hem race radio ja en het zonnetje schijnt dus ik heb deze maar weer eens uit de kast gehaald Ai, te pego ai ai seu te pego delícia delicia. assim você me mata ai seu te pego ai ai seu te pego hein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 Eu te pego, delícia, delícia, assim você mata. Ai, se me te pego, ai, ai, eu te pego te pego, verleid. sábado na balada A galera começou A dançar.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 Als je het weet, dan weet je het. Als je delicia, delicia! me mata Wat lekker hè, om deze weer eens terug te horen. Michel Telo, de zomereerd van alweer heel wat jaren geleden. En Ic Tjopengo. We hebben er heel lang op moeten wachten. Maar nu zijn ze eindelijk weer terug in de Zandvoortse Duinen. Dit is ZFM Grand Prix Radio. En uiteraard zijn wij als Zandvoort daar heel trots op. Dat de Formule 1 weer rijdt in de Zandvoortse Duinen. En we zijn het hele weekend er live bij hè, met Race Radio. En dat doen we op zaterdag en zondagmiddag. Vanmiddag tot aan 5 uur en morgen een marathon uitzending van collega Koper. Dus vandaag komt hij weinig aan het woord, want er zit morgen al genoeg op de radio. Ik ben benieuwd hoe het vanmorgen op de camping is gegaan met het uh, ontbijten. Ik denk dat ze daar uh, weinig trekking hadden. Dat, uh, dat het best wel een zwaar avondje was uh, geworden gisteravond. Daarom heet het ook Ride right on Track, hè? Ja, precies. De Breakfast Club uh, was dat. Een uh, lekkere klassieker uit de jaren 80. Jaap, jij was op pad. En uh, ja, David Molenburg, ja, ik zie hem geregeld op televisie. En uh, je hoeft maar of RTL Boulevard of uh, wat voor zender op te zetten. Mm. En daar is David Molenburg weer. Ja. En jij had hem ook aan de microfoon. Ja, ja hij kwam uh, spontaan uh, zomaar binnen. Nou, niet helemaal spontaan. Het was uh, enigszins gepland in het Media Guesthouse. Dat is uh, het mediahuis uh, bij de Centerparks. Daar is een uh, mediaruimte ingericht. En daar kwam ik uh, David Molenburg uh, tegen. En daar heb ik een gesprek mee Ach, gehad. Bij, uh, het, Media Guesthouse in Sinterparks. Uh, in want uh, daar hebben ze een, een keurig netjes een mediacentrum in. En uh, David Molenburg, de burgemeester van de dienst. Want het is natuurlijk een hectisch weekend. Uh, ja, er is wel wat te doen in Zandvoort. Heel nuchter. Altijd. Ja. Uh, hoe, uh, hoe, hoe loopt het op dit moment uh, hier uh, bij de gemeente? Nou, we zien op dit moment dat de instroom uh, weer goed op gang komt. Uh, dat is heel fijn om te zien. Uh, uh, rustig. De uh, knelpunten die gisteren in de instroom zaten zijn uh, ja, nog, nog bijgewerkt, maar het ging gisteren eigenlijk al wel heel goed. Er mm. komen heel veel mensen met de trein, een enorme klus van de NS uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen en Pro Rail moet ik altijd bij zeggen. Um, dus ja, eigenlijk zijn we daar heel tevreden over. We zien ook weer heel veel mensen op de fiets deze kant op komen. En uh, ja, dat is precies de bedoeling, want we ja. willen eigenlijk uh, ja, dat, dat iedereen zoveel mogelijk met de fiets of dan wel lopend, dan wel met de trein deze kant op komt. Ja. Uh, dus dat is heel fijn om te zien. En ja. was er een hele hoop gedoe, want uh, op het moment dat wij hier eens praten is het uh, zaterdagmorgen, dat zeg ik er even bij. Uh, er was gisteren, uh, was, werd gisteren het een en ander te druk bevonden. Hoe heeft u dat uh, gezien uh, als burgemeester? Ja, dat is inderdaad op het, uh, op het uh, circuitterrein zelf. Uh, op een gegeven moment even een situatie op twee piekmomenten geweest dat het heel druk was nou, er lagen ook een aantal oorzaken, een aantal grondslag waaronder ook een pinstoring uh, de, de directie van de Dutch Grand Prix heeft daar uh, ja, uh, een aantal maatregelen opgenomen om in ieder geval te zorgen dat vandaag het publiek goed gespreid wordt maar ik wil wel benadrukken dat alles wat er op het terrein gebeurt valt binnen de in Den Haag gestelde maatregelen, namelijk je komt alleen maar binnen als je dan wel op 24 uur van tevoren negatief getest bent, dan wel een vaccinatiebewijs kan laten zien en eenmaal binnen um, hoef je dan ook geen anderhalve meter uh, te houden. Dus alles wat er gebeurt valt binnen de uh, in Den Haag gestelde maatregelen. Ja, en natuurlijk, het is druk. Er zijn veel mensen en die moeten ook uh, af en toe uh, wat eten en, uh, en uh, blassen. En ik heb uh, ja, gezien dat DGP nu een aantal maatregelen genomen heeft om vandaag het uh, ook goed onder controle te krijgen. Ik dank u even.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 Veel dagen geleden hoorde ik dat uh, ABBA weer terug is met uh, nieuwe muziek. En uh, ja, dat is na 40 jaar. Ik denk, nou, die nieuwe single moet ik kopen om voor jullie te draaien. Heb ik uh, bij deze gedaan. De nieuwe single van uh, ABBA heet Don't Shut Me Down. CFM, Race Radio, Pit Report. Paf, paf, paf. En dan gaan we weer uh, naar het uh, circuit Zandvoort toe. Nog één dag te gaan, 13 minuten en uh, 10 uh, seconden. En dan de grote start van de Formule 1-reis. Maar zometeen over 13 minuten, dan hebben we de kwalificatie. En daar ter plekke is Willem van deze. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, Rob, je zei het al over een klein partiertje. Dus we gaan maar op de kwalificatie. Nou, we weten inmiddels allemaal wel hoe dat in zijn werk gaat met de kwalie 1, 2 en 3... In de eerste kwalier en, uh, gaan alle twintig weer starten en dan vallen er vijf af en nog het laatste. in het laatste blok uh, zijn er nog tien over en die gaan dan uh, strijden om de pal. Ja, jammer genoeg uh, één man, uh, maar wel op werk ook hier uh, natuurlijk, omdat het zijn laatste uh, formule 1 seizoen is. En de man draait al zoveel jaar mee, ja, daar is iedereen een fan van mag het zijn om zijn gedrag naast de baan of zijn auto uh, autobeheersing Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, die is positief getest te en uh, ja, die wordt uh, vervangen door de Paul uh, Robert Kubica. Kubica, ja, ook een uh, iemand met geschiedenis natuurlijk in de Formule 1 en uh, ja, bij een ernstig uh, ongeluk uh, tijdens het uh, offseizoen van de Formule 1 en Rally een rallyauto. Uh, yeah. Raak je dus aan het gewoon dat hij zijn Formule 1 carrière agiel wil zeggen. Ja, in loop van tijd toch weer op een calafat dat andere vormen van autosport gedaan. En dit seizoen zijn het derde goede bij King van over Romeo en daarover de invaller van Kimmy Räikkönen. Ja, moeten ze dat veel aanpassen aan zijn auto voordat hij kan gaan rijden? Nou, het is, uh, Rob, net zoals zo'n Kubica, die heeft het, uh, dit seizoen al uh, enkele vrije trainingen gereden. Dat gebeurt dan op vrijdagochtend dat er een, in één genoot als dus een andere dat met name de reservevoer uh, wordt uh, gezet, zodat die ook op de hoogte is van hoe alles uh, in die auto werkt. Want je uh, hoort mensen zeggen, waarom mensen is het niet? maar die kent die, ken die helemaal van niet. En dat ga je niet meer op een uh, zaterdag-ochtend, even in een vrije training. Daar is de tijd uh, kort voor. Hij heeft die ervaring wel en die draait het heel erg mee met uh, Alfa Romeo al naar iedere krapte. Dus je kent alle ins en outs van dat team en ook van de auto. Ja, toch is het vreselijk balen voor uh, Kimi Rijkonen dat hij niet uh, mee kan reizen hier op Zandvoort. Weet hij nog uh, of hij uh, daar uh, nog op gereageerd heeft? Nee, ik, ik heb er nog niet, uh, niks van uh, vernomen verder. Nou, vernomen, ja, dat, ja, hij is positief getest, maar daar houdt zijn uh, corona mee op. Uh, er zijn verder geen klachten. Dus, ja. Ja, zoals een hoop mensen is uh, die getest worden. En dan, uh, dat het uitwijst, corona, en, uh, dat ze verder geen klachten hebben. Maar goed, uh, de regels zijn dan uh, dat je niet mee mag doen. Zojuist had uh, Max Verstappen in de derde vrije training een 1-9 uh, uh, en een uh, beetje als uh, rondetijd. Wat verwacht je van de kwalificatie? Wat gaat uh, de rondetijd doen uh, hier op Sanford? Nou, ik denk dat het toch wel in uh, 1-8 gaat eindigen. Ik denk wel uh, 1-8 hoog Ik zat er enigszins naast. Ik uh, had een... Uh prijsvraag meegedaan met, dat was al van de week, wat de snelste tijd in de drie tussen 2 zou zijn van uh, Max Verstappen. Uh, ik, ik was uh, hoofdgevend. Ik denk 107. Gericht aan uh, ZFN En 538 dan uh, was tijd 107, 538, maar ik denk dat hij dat niet gaat halen. Maar Ik wel op een uh, 1-8 zo. 1-8. 9, net onder 109. Nou, weet je wat er dan gebeurt als je op de FM zit? Dan, uh, dan uh, ga je zorgen dat de vliegtuigen naar beneden komen of zo, <laughs> want dan zit je op de luchtvaartbond. <laughs> ja, dat vind het bij uh, Schiphol niet zo fijn als, uh, als we dat als we oh, 100, eten. 100, 108,9. Uh, nee, dat lijkt me niet maar Goed. Ja, vertel dat niet hard hard, er zijn ook wat mensen die van dit soort dingen gebruik willen maken. <laughs> Ja, dat is ook zo. Nou, Willem, zo dadelijk gaan we kwalificeren. En uiteraard uh, horen we straks van, uh, jij gaat het gewoon uh, volgen ook voor ons. En straks de om... maar... Ja, wij doen het gedeeltelijk vanuit de studio. Daar, uh, daar hebben we onder meer uh, Jaap Koper voor. Ja, beelden die uh, kijken we en uh, dat zullen we doorgeven via de radio. Zo werkt het dan. En dan uh, de, uiteraard uh, de, de afloop, uh, die bespreken wij straks in de Pit Report... zo uh, rond kwart over vier. Met jou... Oké, okay, laat ik nog even lekker iets voor zitten. je Nou, wat, maar een wat, goed idee. Ja, weet, wij, we we weet je wat mij, uh, dat kan ik nog aan jullie vertellen. Dat is oh. wel een leuk verhaal. Vanmorgen kreeg ik een uh, bericht van, uh, van de organisatie van de Dutch GP. Ja? Aan uh, bezoekers van vergeet niet uh, mee te nemen je toegangskaart. Nee, dat lijkt me heel erg uh, handig. Lijkt mij ook. Verder je corona check app. Dat je kan laten zien dat? dat je inderdaad uh, gevaccineerd bent of die test hebt gehad. En uh, uh, wat was ook oh, de, de identiteitsbewijs uh, uiteraard, want je moet ook laten zien dat jij bent degene bent die die testen uh, afgelegd ja. heeft, uh, zeg maar, of gevaccineerd is. Maar, nou komt hij Ook een zonnebril, ja. met nemen. meenemen. Ja, dat stond als punt ja. nummer vier. Uh, Willem en ik, uh, en dan gaan we echt het uh, gesprek afronden. ik heb er ook nog één aan toe. Uh, Bedankt. Nou, vanmorgen stond er iemand op het poort ja. met twee kleine kinderen. En die had de kaarten bij zich, alleen het waren kaarten voor vrijdag. Ah. Ja. Denk, ja. Hoe ben je dan mee bezig? Je kijkt op die kaart of je bestelt iets en dan komt het nog ja. Ja. Kom op. Nee. de zaterdag. Ja, dat is Maar daar ouder denk ik van nou. Uh, ja, oké. Okay. Uh, uh. Ik wilde nog even iets, want Willem en ik zaten op de hoofdtribune... en we hadden nog een beetje een gekscherend verhaal. Dat, wij, was, dat was op de Zandvoortdag zeker, hè? Dat was he? op de Ja, ja, ja. ja wij, vonden, wij zagen twee hazen, maar we zagen niet de milieuactivisten. Die zagen we niet, Willem. Nee, nee, nee. Ik zei, uh, die mogen blij zijn... Uh... ...dat uh, de Partij voor de Dieren hier niet... ...maar ja, ja. de hier ja. en, uh, een Haas... ...en een Bollet ...die er aan de hoofdbank... Ja, ja. Uh, ja, over die hè, ...van uh, afgelopen uh, donderdag... ...daar kunnen we nog uren over praten... Ja. ...want ik zat daar naast de hoofdtribune... ...maar ja. ik zat precies tegenover... ...Himmelton, uh, uh, Bottas, Max Verstappen... ...en Perez, weet je... Ja, ...dat kon ja. ik precies recht, uh, recht voor me zien... ...en even, even daarnaast... ...was het uh, team van uh, Sebastian Vettel uh, bezig. Maar die auto's mochten niet uh, gestart worden... maar ze wilden wel een uh, pitstop uh, oefenen. Dat zagen wij ook. Dus, uh, dus wat uh, deden ze, he, ze, die auto die werd naar achteren uh, gebracht... en er moesten vier mannetjes ah. moesten aan, vanaf, vanaf, ja. vanaf die vleugel... Met moesten ze vaart maken en dan je het. Ze gaan, ze gaan uh, volgend jaar uh, meedoen uh, bij de winterspelen... voor het bobsleeën. Dus, uh, dus die jongens zijn al bezig, hoor. En dan ja, niet één keer achter elkaar. Nee, het was steeds uh, niet uh, snel genoeg. Dus uh, ja, mensen ja. zeiden, kom op, kom op, kom op, ja. nog een keer. En dan gingen ze weer, hoor. Uh, ja, briljant. dat is gebruikelijk, hoor, bij alle teams. Je moet op die manier kunnen. Uh, ja, want uh, uh, vanmiddag had, had je ook een uh, pitstop-oefening. Uh, uh, ik zag dat uh, op het uh, programma uh, staan. Ja, dat klopt. Ja. Dus, ja, en dan, uh, dat is heel belangrijk, uh, Oké, okay, nou volgens mij uh, hebben we alles gehad. Nog één ding, oh. ja, ja, nou, nog, ja, nog één ding. Ja, nog één ding, oké, okay, oké. Okay. Wat mijn hoofdgevoel is, vandaag, gisteren ook, wat uh, afgelopen kampietje, dat was een hoog gevoel, een van Ik heb het nog niet één keer gehoord hier en dat is alleen maar fijn. Nee, ik ben het 100% met je eens. Uh, iedereen hoort met respect uh, te worden behandeld. Uh, alle twintig deelnemers, wie het ook is. Put. Ja, en ik zit in als ik kijk uit naar zijn honderdste overwinning. Ja, ah ja, wil ik, uh, uh, zullen we dat even <laughs> nog een weekje uitstellen? Mag je dat die mond oh, doen dat in plaats? Ik, ook. Ja. ik zeg niet dat het nu moet zijn. <laughs> yes. Weet je, heel veel mensen liepen bij, bij mij langs uh, vanmorgen. Omdat ze op de fiets uh, naar Zandvoort uh, waren. Weet je wel, ik ken het wel van uh, Red Bull. Mm -hmm. En uh, ja, die waren allemaal ook uh, heel veel, trouwens, of in uh, Red Bull kleding of in het uh, oranje gekleed. En uh, ja, ik liep ook langs uh, vijf uh, oranje ma mannetjes, om het zomaar even te zeggen vanmorgen. Hé, hey, wat denk je? Ze spraken met z'n allen... Duits. Duits. Dus Duitsers die liepen in een oranje shirt... om er zo min mogelijk waarschijnlijk op te vallen. En ondertussen waren ze voor, uh, voor Mick Schumacher of uh, Sebastian Vettel. Ja, ik, ik snap het al. Ze zijn ja. het infiltreren, heb ik uh, een beetje het idee. Goed, dus we uh, moeten dat goed in de gaten houden, mannen. Dat we daar uh, niet uh, in trappen. Nee, oké. Okay. Dus als, als, ze, als ze oranje kleding aan hebben, wil dat nog helemaal niks zeggen. Oh, ben jij gekleed ook in het oranje, of niet? Willem? Maar ook nog tussen Nee, hou Ja, Rob, die, ja die, ik uh, ben in de Toranje. Ja. Ja. Ja. Als je, je perfeet kijkt en je ziet iemand niet in de oranje, dan weet je wie het is. Ja, dat, dat kan <laughs> ook Hamilton zijn, hè? Dus. Uh, dus ja. Ja. Goed, we okay, gaan wil er een we eind aan maken aan dit gesprek. Dus. We gaan er een eind aan breien, man. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, ja. nou, dankjewel ja. en tot uh, zo rondkomen. Kort ja. over vier. En uh, heel veel plezier met uh, de Kwalie. Ja. ja, jullie ook. En de live-suis ook. Oké, tot Hoi. zo Willem. Hoi. Dat was Willem van deze live vanaf het Cigui uh, Zandvoort. uiteraard uh, schakelen we straks gewoon weer door uh, naar hem. Uh. Maar eerst uh, tot aan het nieuws. Baltimore tas en Tassamboy.